Midden-Nederland. Mogelijk zijn er vannacht een aantal zenders weer te ontvangen. Radio 1 is via een steunzender alweer te horen in Midden-Nederland... ...en blijft voorlopig uitzenden via de middengolffrequentie 747 AM. Voor de luisteraars in het noorden zal de komende dagen een noodmast worden geplaatst. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed El-Orabi, is opgestapt. Hij was een paar weken in functie...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 Het weer, bewolkt en regenachtig, vanuit het westen klaart het op. Overdag wisselen bewolking, buien en zon elkaar af. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee. Zandvoort. En zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Maar.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 Verliefdheid, wat een zonde. We zijn het allebei. Maar willen het niet zijn? Ik ben mezelf niet.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 I'm not going niet be able to do Ik ben mezelf niet to be able to do it. I'm not going to be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 It's been real, but the thrill is gone But you'd understand, baby credit cards are in romance So you're tryna buy, what's already yours What I need from you is not available in stores See inside of you, that I really feel Doing way too much, never keep it real If it doesn't change, gotta hit the road Now I'm leaving with my kids.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 It is Panga, wey. I bestang, but it's geen Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nikke, yo no quiero. Hangen met mensen, kero. Here, in my Spaanse, it's a book, nikke. Don't my dinero. We're not just at our zins. Bet we're late friends. Los gezelligitos, Gitos, don the genitos. Oh, Costa del Los gezelligitos, Gitos. Esos. Hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get spending, get Spanish on, hola supermercado, de la bancos por aquí, let's get Spanish, Get spension, get spent on, claro que sí, claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso wordt sowieso voor die hoofdscholidso. Bogadillo con manchejo, dat is fabagjejo. El anus del diablo, Al dat del is de costa de, de sol. El anus del diablo, dat is de costa El de sol. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Oh. Dus ben je coño, ben je coño. Los gezelligitos, dones tagenitos. Oh. Costa del Sol, de los castellitos, lunes, oh. Costa del hola supermercado de la bancos por aquí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 Na de bekendmaking dat hij voor een tweede behandeling naar Cuba zou gaan, werd gespeculeerd dat zijn ziekte is verergerd. Maar volgens Chavez zijn er geen kwaadaardige cellen gevonden sinds vorige maand een tumor bij hem werd verwijderd. Hij zei niet voor hoe lang hij dit keer in Cuba blijft. Chavez heeft een paar bevoegdheden overgedragen aan de Venezolaanse vicepresident en de minister van Financiën. Het Openbaar Ministerie heeft advocaat Ime Drost gevraagd of hij een